Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De demissionaire Finse regering zal het Europese plan... voor noodhulp aan Portugal niet aan het parlement voorleggen. Vertrekkend premier Kivin zegt dat de kwestie te belangrijk is... om te worden behandeld door een demissionaire regering. Als Finland half mei nog geen nieuwe regering heeft... kan Europa nog geen besluit nemen over noodhulp aan Portugal. De leider van de Conservatieve Nationale Coalitie in Finland... wordt waarschijnlijk de nieuwe premier... Hij zegt dat er niet veel zal veranderen in de Finse houding tegenover de EU. Maar hij moet mogelijk samenwerken met de eurosceptische partij Ware Finne. Die vindt dat Finland niet moet meebetalen aan het reddingsplan voor Portugal. Frankrijk stuurt zo'n tien verbindingsofficieren naar Libië... om de opstandelingen met raad en daad bij te staan. De Franse woordvoerder benadrukt dat Frankrijk geen plannen heeft... voor het sturen van grondtroepen. De verbindingsofficieren gaan de opstandelingen in de stad Benghazi adviseren hoe ze hun burgers kunnen beschermen. Ook Groot-Brittannië stuurt tien adviseurs. Libië waarschuwde eerder vandaag... dat door het sturen van de verbindingsofficieren... de oorlog alleen maar langer zal duren. De Fransen en Engelsen zeggen dat het besluit in lijn is... met de Libië-resolutie van de VN-veiligheidsraad. Daarin staat onder meer dat alles moet worden gedaan... om de burgerbevolking te beschermen. In Alphen aan de Rijn zijn de doden van de schietpartij... in winkelcentrum Ridderhof herdacht. De bijeenkomst in Theater Castellum las waarnemend burgemeester Eenhoorn hun namen voor, gevolgd door een minuut stilte. Premier Rutte zei in een toespraak dat gewone mensen andere gewone mensen hebben bijgestaan in buitengewone omstandigheden. En een bloemist die gewond raakte bij de schietpartij vertelde zijn verhaal. Hij bedankte namens alle winkeliers voor de hulp en steun die ze hebben gekregen. In de zaal zaten onder meer koningin Beatrix en prins Willem-Alexander, nabestaanden en hulpverleners.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 Ja Ruud, goedemiddag. Wat zeg je allemaal? Ik zat even met mijn telefoon te... Oh, oh, oh. Je hebt een kwartier lang uh, buiten staan wachten? Ja. En dan zit je nog met je koptelefoon uh, Met je telefoon te spelen. Ja, maar ik krijg net dus een berichtje. Nou ja, ik kan mij dat ook schelen. Ja, Gooi gewoon het ding uit het raam of zo? Nou, ik gooi hem niet uit het raam, dat vind ik zonde. Ja? Ja, dat vind ik zonde. Oh. Maar ik ga hem gewoon even op stil zetten. Goedemiddag, dames en heren, daar zijn we dan weer. Ja, goedemiddag. De aflevering van de dik van Bagage, Hall of zoals de Frans het... Oh nee, er wordt heel iets anders hier. Laat we nou niet André vandaag niet middelen. Nou ja, af en toe lijkt het er wel op hoor. Ja? Ja, hier hey, af en toe. To ja. Ja, ben jij zeker meneer de grote? Of zo? Ja, zoiets. Ja, zoiets. Oh, nou, de vinyljaren. Ja. Zoiets? Ja, zoiets. <laughs> um, de vinyljaren. Het is weer woensdagmiddag, dames en heren. En we zijn er weer. Ja, ja met het is het mooie zin. weer. We zitten niet eens op het strand. Nee. Dat vind ik een beetje tegenvallen. Ja, dat gaan we volgende week doen. Dat is het mooi weer eens hoor. Ja, dat vind ik ook. Gewoon die apparatuur mee en gaan op het strand zitten. Ja, gewoon achter op je rug. Huppakee. Ja, even achter op fiets hier. Allemaal goed. Geen probleem. Ik kom de jury eigenlijk wel. Nee. Nee, kamers niet? Nee. Uh, ze, ze hebben afgebeld. Uh, Doe Gerard op ook. Ja, we doen het wel, maar we hebben een andere jury. Oh, we hebben een andere jury? Ja. Oh. Vind ik wel. Wie dan? Ja, dat kan ik toch niet zeggen. Oh, dat kan je ook al niet zeggen? Nee. Oh. We zijn het zelf dit keer. Oh, we zijn hetzelfde. <laughs> we zijn dezelfde jury. Ja, ja, maar dat, dat mag je niet zeggen. Oh. Nou, je zei het zo dan Nee, ik zei niks. Oh. We hebben een andere jury. Twee notabelen, keer uit, uit Beverwijk één keer uit Zandvoort. Ja. En uh, niemand mag weten wie ze zijn natuurlijk. Daarvoor nee. zit een heel groot raam hier op het Gastelsplein in Zandvoort. Ja. En uh, die uh, gaan, dat, dat, uh, ja. gaan de knop indrukken. Ja. Ik heb helemaal die kast van beneden eruit moeten slopen, hier erin moeten zetten. Nou ja, dus uh, prachtig. Ja, ik hoop dat hij het doet. Ik heb hem nog niet getest. Nee. Ik gaan we, ook heb, niet, testen. Uh, nee, gaan we niet doen dan. Ik heb uh, drie prachtige platen mee, dames en heren. Alleen uh, het is één andere plaat geworden dan ik in de mail op uh, van, van onze huisvrienden heb meegedeeld. Want ik denk, ik, ik ga die opeens even draaien vannacht juist nog eventjes controleren hoe die is en zo. Nou, hij was zo slecht. Hij Hoeveel was... had je gedronken vanaf? Eh, niks. Ik heb, gisteren, okay. nee hoor, ik heb. gisteren niets gedronken, okay. zelfs Een hele alcoholvrije dag. <laughs> maar uh, wat ik wil zeggen. Uh, nee, die plaat was heel slecht van kwaliteit. Jongen. Je hoorde meer, Je hoorde de krassen, de muziek niet meer. Ik denk, nou, dat ga ik mijn lieve luisteraars en vrienden en vriendinnen niet aandoen. Dus. Ah, dit kunnen plaat. weer het item grijs erin gooien. Ja, dit kan met zeggen. <laughs> ja, uh, het is geen, geen haardvuur meer. Het is een bosbrand. <laughs> ik bedoel, uh, ik uit. Maar het is wel jammer, want het is een hele goede plaat, dus ik ga gewoon eens kijken of ik hem nog ergens anders weer uh, nog een extra plaat vind. Dus Het was een plaat van uh, Loggins en Messina. Jim, uh, Kenny Loggins en Jim Messina die hebben ooit uh, begin 70 jaren samen een plaat gemaakt. En het is een geweldige plaat eigenlijk. Maar ja, nogmaals, de muziek die was wel, is wel goed. Maar de kwaliteit van de plaat was Abominabel. Ja, je hebt hem te vaak gedraaid. Ik heb hem te vaak gedraaid en ook te vaak zonder hoes, ergens neergedonderd of zo vroeger toen ik nog hoest en onvoorzichtig was. 60 jaar geleden. Yeah. <laughs> Klopt. Um, maar goed. Ik heb een andere goede plaat. Wel van Kenny Loggins trouwens. En ik had er nog één. Uh, die is wat recenter. Maar dat is ook een prachtige plaat. Gaat u straks uh, wat van horen. Verder hebben we vandaag Menesses, En dat was een soort superband. Uh, waar uh, Stephen Stills uh, in zat. U weet Stephen Stills van Crosby, Stills, Nash Young. En toen Crosby, Stills en Nash and Young een tijdje de bruin aangaven. Toen ging Stills verder met uh, de band Menesses. Daar heeft hij een, uh, twee LP's meegemaakt, voor zover ik weet. En dit is de eerste. Het is een dubbelplaat En uh, die heet gewoon Manassas. Of Manassas. Net hoe het zoeken. En in die band speelde op deze LP. Stephen Stills. Chris Hillman. Die ook in de, de Birds gezeten heeft. Dallas Taylor. Die heeft ook weer bij Crosby, Stills Nash meegedaan. Uh, Paul Harris. Die ken ik niet. Uh, Fussy Samuels ook niet. Al Perkins uh, is wel een bekende naam. En Joe Lala. Uh, die speelde ook mee bij, uh, op de LP Déjà Vu van Crosby, Stills Nash. LP is verdeeld in vier delen eigenlijk. Moet je zeggen. Um, het eerste deel dat heet The Raven, het tweede deel dat heet The Wilderness, het derde deel dat heet Consider. En het vierde deel heet uh, Rock and Roll is Here to Stay. Nou, we gaan, uh, Het is een dubbele LP dus, dus, we kunnen er lang niet alles van draaien, maar we gaan toch wel een mooi stuk ervan draaien. Ze hebben overigens uh, drie LP's uitgebracht. Oh, drie. Manessus is de eerste, ja. Down the Road is de tweede in mei 1973, ja. en Pieces, oh, ja, maar dat is wel. een CD geweest, dat is in 2009. Oh ja, dat kan. Ja. Nee, die, die tweede LP heb ik ook inderdaad thuis liggen. We gaan het eerste nummer ervan draaien van Manessus, geschreven door Stefan Stils en nummer dat nummer heet Song of Love. But you got the song Nou over? Ja, dat loopt zomaar door. Dat kan allemaal niet natuurlijk. Ja, waarom doen ze dat dan ook? Ja, dat weet ik niet. Dat kost... ik, ik piep dat hier al. Op. Ja, dat is jouw koptelefoon. Oh, staat hij zo hard? Nee, nee, nee, nee, nee. dat is. Uh, dat is gewoon de koptelefoon. Dat sluit nu goed af. Oh, dat is. Ja. Nou, dit noemen we, dat heet in ieder geval Song of Love, dames en heren. En dat was van de band uh, Menesters met onder andere. Dus Stefan de Stils. We gaan verder met Led Zeppelin. Ja, ja, we zijn weer even hard vandaag. We gaan weer even, even stevig te keer. Uh, ik weet, het, het, het gekke is... Ja, dat is eigenlijk een beetje belachelijk natuurlijk. Maar goed, ik heb die LP natuurlijk al... vanaf uh, dat hij uitkwam. En... Uh ik heb hem eigenlijk nu zeker, denk ik, al een jaar of vijftien niet meer gedraaid. Ja, alleen dat, dat, dat, dat nummer Hollow the Love, dat ken ik natuurlijk. Maar wat er verder aan op staat, dat weet ik niet meer. Dus het wordt een gok. Nou ja, nog uh, acht andere nummers. Ja. <laughs> het wordt een gok. Ja, dat gaat leuk worden. Uh, dat maakt niet uit ik weet je wat, wat me wel opvalt? Nou. Is dat je nou gewoon twee LP's hebt van het uh, label Atlantic? Ja, leuk. Ja. Ja, dat komt. Die, is die derde LP ook van Atlantic? Uh, nee. Oh, nee. jammer. Maar uh, dat is, uh, ja, Atlantic. Uh, hij uh, is wel een progressief label eigenlijk hoor. Ze zijn natuurlijk vooral bekend geworden ook door hun soul uh, muziek. Maar uh, nou ja, hardrock en progressieve rock, daar konden ze ook wel uh, het een en ander mee bij Atlantic. Goed, uh, Let's Apple In dus. Een uh, supergroep die eigenlijk ontstaan is uit diverse andere uh, Britse bands. Onder andere de Yardbirds en natuurlijk John Mayalls Bluesbreakers. Um, Al dat soort uh, trouwens, die John Mail's Blues Breakers was über een hofleverancier voor uh, enorm uh, poptalent. Uh, Jimmy Page, de supergitarist van uh, de band Led Zeppelin. Verder John Bonham, de overleden Jammer genoeg overleden drummer. Verder natuurlijk Robert. Plant. En uh, die andere, hoe heet hij? Uh, John, John Paul, Paul Jones. Jones. Ja, John Paul Jones, ja, ik wou het net zeggen. basgitaar en orgel. Ja, precies. Nou, we gaan een nummer draaien van Led Zeppelin 2. Want om die LP gaat het. En dat is natuurlijk die LP waar de lange versie van Hollow the Love op staat. En die krijgt u echt vanmiddag. Die krijgt u helemaal voor uw kiezen. Geloof dat maar. Uh, maar we gaan eerst een nummer nu draaien. Dat is What Is and What Should Never Be. Hier is Led Zeppelin. If I say to you tomorrow. Take my hand, child, come with me It's to a castle I will take you Well, what's to be, they say, will be me. I guess the wind says been said If you say to me tomorrow Oh, what fun it all would be And what's to stop us pretty, baby But what is and what should be done? Het raakt ook leuk. Ja. Nou, mooi ja. haar een erbij. mooi knisperend haardvuur erbij. Een mooi knisperend Ja, Heerlijk. Heerlijk is dat. Let's Apple in 2. Uh, what is and what should never be. Geschreven door Jimmy Page en, uh, en uh, die andere uh, Robert Plant. En uh, ja, die LP uh, maakte natuurlijk ontzettend veel indruk. Vooral natuurlijk vanwege dat hollow love. Wat u later vanmiddag... Gaat horen op ons uh, programma. Ja, in ons programma moet ik zeggen. Kenny Loggins, dames en heren. Ik was oorspronkelijk van plan om de LP van Loggins en Messina mee te nemen. Maar um, ja, dat zei ik al, die was dermate slecht dat ik dat toch maar niet gedaan heb. Dan hoor ik trouwens de deze van Sepp ook aardig kraakt. Maar goed, ach, zijn platen... Maakt het uit. Daarvoor zijn de platen, Ruud. En, ja, daarom. En een cd blijft altijd hangen. Dus, uh, en een plaat kun je nog blijven draaien. Ook eens laat hij over. Keep the Fire is de titel van deze plaat uit 1979 van uh, de heer uh, Loggins. Um, en um, daar hebben we op meegespeeld. Kenny Loggins, die deed de... Of doet de, uh, de gitaren en de vocals. Dan hebben we George Hawkins, die speelt de bas en de vocals. Mike Hamilton doet guitar en vocals, oftewel gitaar en zang. Dan hebben we nog Tris in inboden. In nou ja, hoe je dat uitspreekt, weet ik veel. Drums en percussie. Dan Brian Mann doet keyboards en electric accordion. Dan Jim Clark. Of John Clark, is het? John Clark, gelukkig. Ik ding anders, we gaan met iemand anders vragen. John Clark, die doet hobo, English horn en de clavinet. Uh, of staat klaar Oh nee, Klarinet natuurlijk moet ik zeggen. Ja, dus uh, dat zijn de diverse blaasinstrumenten, zou ik maar zeggen. Fluiten, uh, weet ik het allemaal. Ja, ja. Saxofoons, dus alles doet hij. Vince uh, Denham speelt ook fluit, saxofoon en uh, kabassa. En dan hebben we nog My Mild Holland. Die doet alle, alle percussieinstrumenten. Um, en natuurlijk Kenny Caddy Longins. Ja, die doet de liedzang en de... Uh, en de gitaren ook. Love Has Come of Age is het eerste nummer op te draaien van Keep the Fire van Kenny Loggett. We zijn wel stevig vandaag. Heerlijk. Heerlijk. Ja, dat ja, Loggins. me een beetje rocken. Ja. Kenny Loggins van de LP Keep the Fire uit 1979, uh, dames en mensen. En dat nummer, dat heette. Uh, dames en mensen zijn. <laughs> dames en <geen> mensen dan. Eh. <laughs> uh, <laughs> Ja, ga verder. Ik me weer van mijn <laughs> de pol op Maar uh, wat wil ik zeggen. Ja, uh, Keep the Fire heet aan plaat. En het nummer heet Love has come of age. En uh, dat was Kenny Lawrence. En van dit soort stevige dingen zullen we nog wel meer horen vanmiddag. Want uh, we zijn een beetje aan de stevige kant. Maar goed, dat mag met dit, dit heerlijke weer, uh, uh, mag het. Oh, uh, weet je wat ik doe? Nou, wat doe jij? Uh, nee, laat maar zitten. Nee, nee, nee, nee. nee. Je, laat maar. Doe, je doet het toch? Ja, ik doe het toch. Oké, okay. nou dat is goed. Dan gaan we nu een raar lopen doen. Ja meneer Jansen, het kan raar lopen. Ik zat te denken, dat zeg ik, waarom van... Zullen Elton Johnnen of Kenny Rogers in de first editions? Ik vind allebei best. Dan doen we Kenny Rogers. Ja? Ja. Gaan we die doen? Ja, die gaan ja, we ja, doen. Jij, jij, jij bepaalt het, jij mag dat bepalen. Ja, dus is jouw feestje dit, raarlopen, raar lopen, toch? Die is denk ik wat steviger als die van Elton John. die is zo zoetsappig. Ja. Dan met het mooie weer moet je dat eigenlijk helemaal niet hebben. Ja, helemaal niet hebben. Dus uh, Kenny Rogers in the first edition. Ja. Met een mooi nummer. Ruby, don't take your love to town. Nee, dat moet Ruby niet doen. Nee, maar volgens mij is het ook een heel soepzalig nummer. Ja, nee, dat nog... is, wel, is wel een... Ja, maar ja, kan niet doen. Maar dat ja. is wel lekker op tempo. Ja, dat is beter als... Dan uh... nou, doen we die, die volgende week. Elton John met Sorry Seems to be the Hardest Word. Oh, jee. Die doen we vorige, volgende Doe we week. volgende week. Ja. Zullen we een wedstrijd aan, aan vastmaken voor, voor de huisklanten, Gewoon dat ze mogen raden wat de cover is. Ja, natuurlijk. <laughs> wat is de cover? Van uh, Elton John. Ja. De volgende week. Volgende week. Ja, die gaan we zo direct even in een uh, polletje op Hive zetten. Ja, leuk. Ja, Fem, uh, Vind ik al. Nou, we gaan uh, luisteren naar Kenny Rogers en the first edition. En dat uh, heet Ruby, don't take your love to town. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Kenny Log uh, wat ik nou? Uh, Kenny Rogers en The First Rogers. Edition. Ja, ik ben hem uh, ik hoor Kenny en dan zit ik gelijk op. Kenny Loggins, ja, ah, dus dat ja, zat ja. ik ook toen met Kenny zegt, oh, dat is Loggins, zo, dat is wel leuk. Oh nee, dat is Rogers. Kenny shit. Rogers en The First Edition. Ruby, don't take your love to town. En we zijn nog steeds bezig met het camera lopen, dames en heren, u weet wat er dan gebeurt. Hè? Dan hebben we een superhit. En daar hebben wij dan een Nederlandse cover van. Ja, mm -hmm. en uh, ja, de jury die moet dan beoordelen of die kuffer mag blijven. of dat we hem vernietigen. zodat hij nooit meer gehoord zal worden bij ZFM. Maar ja, de jury heeft het af laten weten. Voor ja. vandaag. Dus er is twee uh, notabelen. één keer uit Zandvoort en één keer uit Beverwijk. die nee, gaan ik stem, erover. Ik stem, hebben. stem niet mee. Oh, jij stemt niet mee? Nee, nee, dat is belangenverstrengeling. Nou, er is één notabelen uit uh, Zandvoort. Uh, ja. die dan uh, gaat stemmen. Ja, of, of, of, of, wat we ook kunnen doen natuurlijk. Mm. Ik weet niet of dat gebeurt, maar we kunnen altijd proberen. Kijk, als u uh, nou zit te luisteren. en u heeft uw telefoon bij de hand. Uh, en, en daar mag u natuurlijk mee beslissen. Want omdat de jury het af heeft laten weten... Bedoel, kijk, en ik stem niet mee omdat deze meneer toevallig een goede vriend van me is. Ja, en die ga ik natuurlijk niet de grond in boren als het niks is. Bedoel, dat, is dat is niet eerlijk, dat is nee, niet leuk. Dat kan niet. Ga je, dat ga je niet doen. He? Dus dat doen we niet. Nee. Dus u mag meestemmen, dames en heren. Dus bel dan als u die cover uh, leuk vindt of niet. Bel dan gewoon naar Zetterhams Antwoord. Uh, 0235730393. Juist. Zeg dat nog eens langzaam. 023 57 -30393. Heel fijn. En de, uh, de eerste beller, die... Uh, heb geluk. Ik heb er maar één lijn tegelijkertijd. Ja, oké. Okay. Ja, die mag samen met mij dan beslissen uh, of wat. Ja. Uh, zo... Nee, met die Nota uh, notabelaar Zandvoort, die niet bekend mag worden. Nee, dat ben jij. <laughs> goed, Ron Brandstede staat er tegenover, tegenover Kenny Rogers. Ja. Met het mooie nummer... oh Nederland. maar goed Ja. ja. Ik loop in Scheveningen, nee, door het natte strand Ik ben verliefd op jou. I yeah. don't Ik ben verliefd op jou. Natuurlijk heb ik in het buitenland plezier. Ik ben verliefd op jou. jou, Ron. dat is niet wat zeker is. Ik ook niet. Maar uh, wel een goed idee voor jou die telefoon te gebruiken, want nou uh, hebben we meteen al vijf mensen gebeld, dus hoef mij mijn stem ook niet meer mee te doen. Nee. Nee, dat scheelt alweer. Dat scheelt. Ben ik gezuiverd van alle blaam? Ja, zo is dat. En uh, de telefoon stond, ja, dat een naar de ander ging meteen. Dat vind ik wel leuk. Dus ik heb de gesprekjes heel kort gehouden. En uh, ik ben eruit gekomen dat ik eerst mijn eigen keuze ga doen. Oh. Dat is... Uh, Hup, weg ermee, want ik wil hem niet meer draaien. Maar het publiek heeft besloten. En oh. uh, dat is het belangrijkste. Hè? Ja. Drie voor, twee tegen. Nou ja, dan kan ik niet anders dan een uh, applausje geven voor uh, onze Ron Brandstede. Ja, oh, dat Maar, echt, maar ik, ik vind nog steeds zo: van... even goed. Hup, weg met dat ding. Ik zal uh, Ron even bellen dat hij hier niet van blijft. Ja. Het, ik heb zijn telefoonnummer, dus ik zal hem even bellen. Ron je mag Je mag ook zeggen dat ik uh, gewoon echt een cd'tje zo. Uh... ...webstuk heb gemaakt. Oh. Ja, ze mengt dan ook wel weer. Ja. Ja, sorry. Klaas, hè? Ja. Magie, hè? Ja. Ik, maar het ja, publiek de... heeft beslist. Ja, het publiek heeft beslist. Dus hij blijft gewoon. Ja. Snel door met de reguliere programmering. Is dat zo? Ja. En we, hebben wij een reguliere programma? Nee, daarom is het zo leuk om te zeggen. Oh, van <laughs> de... uh, Manessus, dames en heren. Ja, dat de... is een mooie stad in Amerika, hè, ja. Ken je dat? Nee, ik ken het niet. Ik ook niet. Ik ben er nooit geweest. Ik ben ook nee. nooit in Amerika geweest. Nou, ja, in Californië ligt dat. Ik heb ook geen enkele behoefte om naar te gaan. Dus, uh, <laughs> totaal niet. Maar, uh, wat wou ik maar zeggen? Oh ja, Manessus dus. Zo heet de band. En uh, zo heet ook deze eerste plaat. Met een aantal bekende Amerikaanse jongens. Die uh, met Stefan Stils, onder andere, dus... Uh, een paar uh, prachtige stukken hebben opgenomen. En we gaan een vrij lang nummer draaien. Het bestaat eigenlijk uit, uh, uit twee delen: um, namelijk uh, Rock'n'Roll Crazies en uh, Cuban uh, Bluegrass. Ja. En het is geschreven door Stephen Stills samen met Joe Lala. Dat is uh, Cuban Bluegrass. En uh, Rock'n'Roll Crazies is samen met Stephen Stills en Dallas Taylor. Oh! Jij weet ook alles. Ja, goed hè. Jij weet ook alles. Nou, het zijn in ieder geval twee nummers aan elkaar. Dus, want er staat een accoladetje op de hoek Dus dan hoort het bij elkaar. En dan gaan we ze ook achteraan, achter elkaar doordraaien. Hier komen ze. Rock'n'Roll Crazies en Cuban Bluegrass. Ja. Het loopt in elkaar over. Dus ja, dat is het wel het... mooi. Ja, dat is wel mooi. Maar ja, je kan niet de hele kant van zo'n plaat gaan draaien natuurlijk. Maar het loopt allemaal in elkaar door. Dus vandaar dat we af en toe, maar af en toe een fade-out maken. Ik hoorde in ieder geval rock'n'roll, crazy en Cuban bluegrass van Meneses Geschreven door Stephen Stils en Joe Lala en... Hoe heet die andere ook weer? Oh ja. uh, Dallas Taylor. Uh, Dallas Taylor, oké. Okay. Goed, Let's Apple let's In gaan we doen. Ja, ja, Hard Rock liefhebbers, eh, liefhebbers, daar gaan we weer. Uh, hij kraakt wel een beetje die plaat, dan moet je hem voor lief nemen. Dan kan ik ook niks doen. Het is besloten originele LP uit 70 jaren, of 60 jaar. jaren. Zo. Nee, één ding scheelt, je hoeft niet meer uh, je opaard aan te steken. Want het is warm genoeg buiten. Daarom. En het geluid leveren wij erbij van opaard. Ja, van opaard, dat doen we. <laughs> het tijgenvelletje om ervoor te gaan liggen, dat leveren we niet. Nee, nee, nee dat mag u zelf aanschaffen. Dat ja. kunt u aanschaffen bij uh, de winkel om de hoek bij u. Ja. Drie hoog, uh, tweede verdieping. Ja. <laughs> Daar. Nou, ja. En dan de achterdeur. Ja, en het kost maar liefst uh, een paar uh, ja, euro's. Ik ja. weet niet hoeveel okay. precies. Maar uh, dit is ge eigenlijk geen leuk nummer. Het gaat namelijk over een hartbreker. Ja. Wat iemand die harten breekt. Ja. Iemand die mensen ongelukkig maakt. Een heartbreaker Let's apple in! Een hartbreker. Yeah. Oh, valt mee. Komt-ie. Ja. We <laughs> moeten hem echt hebben van Zal die die LPS. met die LPS allemaal voor die doorlopende nummers. Ja, op zich is wel lekkere muziek. En dat het dan gewoon ja, lekker hard aanzetten. En lekker alles door laten lopen zonder stiltes ertussen. Dat ja, is wel fijn. Dat is wel fijn. Maar ja, ik, ik twijfel of ons, onze luisteraars allemaal van die, van die hardrock fans zijn. Ja. Maar ja, dat maakt ook niet uit. Details. Uh, de, is, nou, uh, dit, dit album, dames en heren, is uh, uitgekomen in 1969. Om het precies te zijn. En het stond uh, maar liefst nummer vier weken nummer 1 In de album top 100. Tussen 28 februari 1970 en 27. 29 maart 1970. Uh, vier weken. Het uh, werd voorafgegaan in die top 100 nummer 1 door uh, Colorous Gold van de Cats. Nou, grote contrast is bijna niet mogelijk. En het werd opgevolgd ja. als nummer 1 door uh, uh, José. José Feliciano live, I'm oh. Ja, die stond dus ook nummer 1. En dat is maar één week geweest. Dus uh, dat uh, toch wel aardig. Van uh, dat, dat contrast dat deze LP gewoon nummer 1 kon worden in 1970. Van Let's Apple in 2. En nu hoorden het heerlijke nummer: Heartbreaker. En bent u geen Heart fan? Ja, helaas dan. Oh, wat piep dat ding toch? Ja, waarvoor doe je dat dan ook? Ik piep niet. Ik, ik zelf niet. Ik, ik niet. We gaan uh, Kenny Loggins uh, doen uh, weer, dames en heren. Ja, daarvan nemen wij het nummer 2 nummer van kant 1, uh, natuurlijk, doen we gewoon Mr. Knight. Mr. Knight. Mister Knight. Ja. Kenny Loggins. Mr. Knight. Oh, je moet het nog opzoeken. Nou, dat zal ik even doorvertellen. Uh, Kenny Loggins dus, is de derde LP. Ook uit 1979. Dus uh, tien jaar later dan Led Zeppelin, zou ik maar zeggen. En um, ja, het is, uh, er staat een, in ieder geval één grote hit op. En dat heet This Is It. Dus niet hetzelfde nummer van Michael Jackson. Uh, denk ik tenminste de niet. Maar uh, in ieder geval, als het wel zou zijn, dan is deze versie leuker. Dus <lacht> laten we het daar maar vast uh, uh, ophouden. Kenny Loggins, dus Mr. Knight. Um, <laughs> En dat, dat heette Mr. Knight van de LP Keep the Fire uit 1979 en 70. Ja, we gaan een paar singeltjes tussendoor doen, want ik vind dat eigenlijk toch wel leuk. En ik heb nog een hele koffer, die ben erbij, dus het is wel leuk om uh, zo af en toe ook eens een singeltje te draaien. En um, dit nummer hebben we geloof ik ook gedraaid... toen bij onze jubileumuitzending, Maar dat maakt niet zoveel uit. Ik vind het zo'n mooi nummer dat ik wil gaan... Gewoon, gewoon nog een keer doen. Ja, zo, eigen wijs, kan. zo eigenwijs zijn wij gewoon. We draaien wat we leuk vinden. The Band, samen met Robbie Robertson. En dat, uh, de oude begeleidingsband zeg maar van Bob Dylan. En ik vind dit nog steeds een van hun... aller, aller, aller, aller, aller mooiste nummers. Nummer, dat heet The Wait. Hier is The Band.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 The son won't just stay and keep an only company. ...van hun eerste grote hits. En de jongens van de band die uh, zijn natuurlijk bekend geworden... Uh, ...nadat ze met, Dylan, met Bob Dylan zijn gaan samenwerken... ...toen die van akoestisch overschakelde op elektrisch. En toen waren zij onder andere zijn vaste begeleiders. De band natuurlijk ook bekend van de bioscoopfilm The Last Waltz. Uh, en eigenlijk een afscheidsconcert. waar ook heel veel bekende mensen als Van Morrison, Neil Young... Uh, en nog veel meer uh, artiesten aan uh, meededen. Nou, dit was The Wait. Een prachtig stuk dus van deze band. We gaan eruit. Nog uh, voor het nieuws even met een zonnig liedje. Hoewel de titel geloof ik niet zo erg uh, zonnig is. Het gaat over een, een sloep waar het allemaal niet zo best mee gaat. Uh, dus dan weten we het wel. The Beach Boys. En dat past weer wel bij dit weer. The Beach Boys en Sloep John B. We come on, Sloep Sloop John B.